Rotterdam! Beste luisteraars, bij ons in Rotterdam heeft het krachtzadige stadsbestuur in het kader van de strijd tegen het overlast het verboden om nog langer op straat te bedelen. Maar mocht u binnenkort eens langskomen in Rotterdam, die fijne stad, dan kan het u gebeuren dat er een dakloze op u afkomt die vraagt of hij een eurotje mag lenen. Ik leer dus mijn bedelaar. Die moet je niet bedelen om een euro, die moet een euro lenen. Dan geldt zelfs de APV niet meer. Maak een euro, maak een euro, maak een euro. Nee, maak een euro lenen van u. Kan niemand je wat maken. Dan? Geheel om u te informeren nemen wij u elke uur mee naar de mooiste stad van Nederland. Dan kent u met eigen oren beluisteren hoe wij geheel in de geest van Pim korte met te maken met die lui die overlast leveren. Half tien, kwart voor elf, kwart voor twaalf. Luistert of krijgt spijt? Niet zo, ja, toch. Rotterdam, Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam, gezien het verzoek van het dagelijks bestuur van deelgemeente Charloos overwegende in het algemeen dat de overlast veroorzaakt door de handel in en het gebruik van drugs. Dat met name veel oude woningen worden gebruikt als verkooppunt voor middelen als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet, harddrugs, Bla, bla, bla. Overwegende dat het gesloten wordt. Dat kan alleen in ja, weten ze van. Wat. Zeer geëerde luisteraars, hartelijk welkom in de Paro aan de Maas. De wereldhaven nummer 1. Stad van geen woorden maar daden. Kortom, welkom in Rotterdam. La, la, la, la, la, la, la. Sinds het ontijdige verscheiden van onze geliefde voorman Pim Fortuyn zaliger, heerst er in onze stad een nieuw elan. Geheel in de geest van Pim laten wij ons niet langer ringen loren door gespuis en kleine criminelen, zodanig dat zelfs ons zijn reputatie en positie geheel afhankelijk hebt gesteld van de resultaten in de strijd tegen het kwaad. Eén manier die men hebt bedacht om de rust in de straat van Rotterdam te krijgen is om de 700 meest irritante Rotterdammers op een lijst te zetten en deze overlastgevers vervolgens in het traject te rangeren waarin zij middels persoonsgerichte aandacht zullen worden getransformeerd tot brave burgers, goedwillende huisvaders en eerlijke belastingbetalers. Zo, maar eerst gaan we naar het stadhuis, want daar wacht ons een stadsmarineer. Mijn naam is Hande Bruinen en ik ben stadsmarinier PGA 700. En dat betekent dat ik in deze stad verantwoordelijk ben voor een van de college-targets, dat is een moeilijk woord, een van de college-doelstellingen om de 700 meest overlastgevende verslaafden in deze stad om die in een traject te plaatsen, dus zeg maar van straat te halen. Stadsmarinier, maar u ziet hem niet gevaarlijk uit? Nee, nee, nee, ja, ik ben misschien binnenkort naar de kapper, dan... Uh... Ik vind het zelf een kreet waar ik niet zo blij mee ben, maar ja, zo heet dat nou toevallig in deze stad. Ja, dat, is, dat is ooit bedacht door meneer Diekstra, adviseur van het college. en Die trok de parallel met het, met het leger dat je je best gekwalificeerde troepen vooruit stuurt als je grote problemen hebt. En Via marinier is dat toen stadsmarinier geworden. Dat kan alleen in Rotterdam. En dan hou je goed en stevig vast aan die hoge Euromast. Dat kan alleen in Rotterdam. We begonnen deze uitzending voor een ontruimd drugsband in de wijk Sjaarloos. Bij de Roesvrij plaat die voor de deur is geschroefd, ziet u drie personen. Die, iets wat kalende, met het vriendelijke hoofd, is ACT-medewerker Ronald ten Schepper. Daarnaast staat ex-bewoner en nu dakloze Peter Jensen, die al een kwart heel verslaafd is aan de drugs. Hij praat wat lastig, want als het tanden in kiezen zijn ze hier langs getrokken. En die blonde met die gele vpro stroptas, dat is zijn van de radio. Ja, hebben we het al helemaal geschilderd. Ja, we heeft het helemaal geschilderd, die vent, zeg. Ja, brutaliteit hoor. Hey. Dit, is dit was je kamer. Dit was mijn kamer. Ja, je kan er doorheen kijken hoor. Ja, maar hij is heel klein. Heel klein. De heel klein. berg Komt net een bed in bed in. Bed-in. Geef stoel. Hoeveel moest je betalen dan? 300 euro betaalde ik hiervoor. 300 euro? Ja. Echt waar. Wat een oplichter. Ja, en dat ze zeven, aan zeven man te veel vuur. Hij had al die berghokjes. Uh... Hoeveel mensen zaten hier dan? Hij mocht er dan twee vuren. En zaten er negen, zeven, acht, zo. 8. 8. keer 300 euro. Nou, er, er waren duurdere kamertjes bij. Ik zeg zeggen dat er die kakken lachen en buizen. Tuurlijk. Dat wordt ook boven, ja. Kakkerlakken en muizen, zo, ja. Dan had hij ook last van de bewoners, behalve de kakkelakken en de muizen? Uh, ja, ja, van mijn eigen zoon. Van mijn eigen zoon en een kahu. ik wel even de zeggen. <laughs> die hebt er ook voor gezorgd. Maar kakkerlakken zo. Kijk, we wou ze er even niet bij zeggen, maar de eigen zoon, die heeft de eengebroken bij dat het er niet was. Die gebruikt hier en zijn moeder was op vakantie in Suriname, toen is ze via het dak hier gegaan, heeft zijn moeder zijn huis weggehaald. Oh, ja, ook weer gebruiken paar keer de politie raad waar ze even. Nee, maar het is aardig. Het uh... is aardig. Ja, aardig. Uh, maar het is symbolisch, denk ik. Kijk, want als je erin wil, kom ik erin. je erin. Ze zijn allemaal aan het demonteren. De schroeven zitten los. Als je wil, kom je er zelf in. Ja. Mijn inschatting is als ik naar alle lijsten kijk die in deze stad circuleren, dat er zeg maar 1500 overlastgevende verslaafden zijn in deze stad ongeveer het ja, begin met de 700 uh, meest overlastgevende verslaafden en ja, dat, daar zal het, het, het, het rendement het grootst van zijn als je die kan aanpakken. Wie bepaalt dat of je op die 700 lijst komt? Daar is een, uh, ja, ook weer zo moeilijk woord een taskforce voor uh, ingesteld. Dat bestaat uit een viertal uh, medewerkers van overheidsdiensten. Dus vanuit het Openbaar Ministerie zit daar een officier van justitie in, vanuit de politie een politieofficier. Vanuit de GGD zit daar een gekwalificeerde medewerker en vanuit de sociale dienst zit daar de directeur maatschappelijke opvang in. Nou, ik mag dat dan voorzitten, dat gezelschap. En die bepalen, althans die stellen eerst het dossier samen van een, een potentiële klant van ons, zal ik, maar zo, zal ik het maar zo noemen. En op basis van dat dossier wordt vastgesteld a ah, of iemand in aanmerking komt voor een aanpak in het kader van die 700... En zo ja, in welk traject die dan wordt geplaatst. Want we hebben ongeveer, of we hebben, niet ongeveer, we hebben vijf trajecten waar iemand in geplaatst kan worden. Traject nummer vijf wordt geheel bestuurd door zogenoemde ACT-teams. De medewerkers van zo'n team... Dwalen op werkdagen door de straten en overpleinen. Op zoek naar probleemmensen. Die verslaafd en vaak met psychische problemen het woongenot van gewone mensen zoals wij behoorlijk kunnen verstieren. Ja toch? Niet dan? We verplaatsen ons nu richting Zuidplein naar het gebouw van de Ria Rijnmond Zuid. Thuishaven van het ACT-team waarvan Chris Muller medewerker is. Ze hebt ruim twee uur zitten wachten op een meneer van Somalische komaf. Die na zijn verslaving aan diverse drugs, ook nog last hebt van schizofrenie. Hij zou zich vanochtend vroeg zullen melden om te worden opgenomen in een ontwenningskliniek. Maar helaas, hij kwam niet opdagen. Hoewel, hij krijgt de pestpleurers, daar komt hij net aan. Ben je helaas? Ja, ja, ja. Ja, hallo. Maar ik heb, ik heb, ik heb, ik heb nagedacht hè. Ja. Ik heb gezegd, ik, ik wil niet graag. gisteren was je nog zo enthousiast? Ja maar, ja, maar ik wil niet. Ik wil niet echt. Ja, alsjeblieft. Dus je wil echt? Ja, ja. Ik Alles zo... afzeggen. Ja, afzeggen, ja. hm. Maar die uitkering is altijd, altijd goed. Ik heb gezegd, ik ben nog niet. Ik ben nog. Ik ben nog zo goed, hè? Er zijn zoveel mensen die bij de Pauluskerk gaan, dan mensen zijn, weet je niet. Maar we gaan morgen de uitkering regelen. Zo altijd, hè? Nou, het is een afspraak, dat had ik je tegen je verteld, dat we vandaag om 9 uur de uitkering konden halen. Ja. Om daarna gelijk naar de kliniek te gaan. We hebben in ieder geval je geld voor 14 dagen geregeld. Ja. Dus op zich... Uh, ja. Maar, uh, we kunnen ook uh, nu als je wilt uh, bij die uitkering regelen. Mm -hmm. maar, uh, maar die kliniek, dat ik wil niet, alsjeblieft. Nee. Daar ben je nog niet aan toe? Nee. Maar je zegt, in de kerk zijn mensen die zijn er eigenlijk aan toe als ik. Dan moet je dan ja. eerst zo zo ja, ja, ja, ja, zijn ja, ja, om ja, naar de ja, kliniek ja, te gaan. Ja, maar die medicijnen die geeft, eh, mm -hmm. Is veel beter nou. Die werkt in mij hè? Eh. Mm -hmm. Alleen maar één keer of twee keer overdag, Ik geef over. Dus het uh, is niet zo erg. Er zijn zoveel mensen die erger dan mij zijn, weet je dus. En ze blijven altijd hoe de Ja, Het is zo dat je zelf moet beslissen wat je doet. Dat kan ik niet voor je doen. Oké, okay, oké, okay. maar andere keer, andere keer, andere keer. Ik ben nog niet klaar, weet je dus. Ja. Mensen die een gevaar voor zichzelf vormen of voor hun omgeving... ...die kunnen via een zogenaamde rechterlijke machtiging worden opgenomen. Een van de problemen die we in dit land nog steeds hebben... ...is dat ze niet gedwongen kunnen worden om behandeld te worden... ...want die verplichting kennen we niet. Op dit moment wordt daar ook op landelijk niveau stevig over gediscussieerd... ...om die wet, dat is dan de wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen... ...om die zodanig aan te passen dat je die categorie mensen ook kan behandelen onder dwang zal ik maar zeggen. Ja. Ik kreeg medicijnen, ik kreeg alles hier, mijn uitkeuring. Ik heb uh, binnen één jaar niet mijn uitkeuring gehad. Ik was in Indische persooncontact. Hij zegt één keer, je uitkeuring is af. Oh, hoe komt dat gebeuren? Ja, dat is zo hè? jullie gebruiken drugs alles, hè? en alles En We geven zoveel geld, dat kan niet hè? Je moet gewoon naar buiten zijn. Ik, ik heb één jaar niet meer uitkering gehaald. Hè? En ik heb uh, die gelegenheid hier hè? gekregen. Hè? Ik was daar bij de station in Beurs. Een jonge mij, En hij zegt: ja, we gaan naar uh, Rijak. En we gaan daar je uitkering alles regelen. Hè? De eerste dag ik heb gezegd: nee, ik wil niet. Ik wil graag hier, hier blijven. Hè? Aan de tweede dag bij de metro, ik heb een, uh, een man gezien daar. Hè. Ze lopen altijd hier. En ik heb gezegd, oh zo. Okay. We gaan een beetje verder. Hè. Toen ik hier kwam, we hebben alles geregeld met, uh, met de Chris Miller. Hè. En nu is het wel goed. Ik heb alles voor, de, voor elkaar. De insteek is natuurlijk wel ooit geweest bij de vorming van dit college dat de overlast moest worden teruggedrongen. Dus laten we zeggen, dat is de insteek geweest. Als je kijkt naar de invulling daarvan, hebben we heel dolbewust gezegd... dat het wel ergens toe moet leiden. Laten we zeggen, iemand een jaar in de gevangenis zetten en daar niks aan doen... komt waarschijnlijk slechter en rotter terug in de maatschappij... dan wil je er ook echt iets aan doen. Dus het is de aanpak die erop gericht is, dat als iemand echt een traject heeft doorlopen, dat hij in ieder geval de kans heeft gekregen om, om, om, om laten we zeggen, voor de maatschappij een meer acceptabele manier te functioneren. In het volgende uur, lieve mensen, leggen we jullie precies uit wat ACT precies is. Bovendien bezoeken we de sociale dienst en wandelen we even langs de Pauluskerk. Tot straks! Bingo! Nee, ik heb nog niet. Oh, zijn uit uitklaar, omdat hij opgenomen moet worden. Nou, nee, dan is het vergeten. Als je klaar is, is het vergeten. Okay. Dan moet u even bij de balen. Oké. Okay. Hartelijk welkom terug in de wereldstad aan de Maas. U hoort onder mij de fantastische compositie. Ik heb u lief, mijn Rotterdam... In een uitvoering van politiekapel Hermandat. En we zijn hier blij met onze dienders, want Rotterdam wordt veiliger en veiliger. Dat is tenminste de bedoeling, ja toch? Niet dan? Een van de geheime wapens van ons stadsbestuur is de ACT-methode. Een uit de Verenigde Staten overgewaaide werkwijze om overlastgevers van bemoeizorg te voorzien. Zo is ACT-vrouw Chris Muller met haar Somalische contact bij de sociale dienst. Haar collega Ronald de Schepper is met tak en tandenloze Peter Jensen op weg naar het stadhuis om legitimatie te regelen. Ze gaan even langs Peters favoriete Bedelstek, namelijk het schoongeveegde Centraal Station. Ja. Doe we hier even aan. Kijk, dat is ook gedaan. Er zijn er nog meer, hè? Die, uh, zoals ik, uh, maar heel weinig. Maar ze hebben ieder zijn eigen stekje. Ik loop altijd hier, 6, 7 en 8, 9. Dat is gewoon... De... Dat kan je me altijd vinden. Dat is heel raar. Op die andere plekken kom ik niet. Dat is zo gegroeid. Heel raar. Ja, ja dat is zo'n raar. laat je zien. Je mag hier niet roken. Maar daar, bij die, daar, hebben ze, kijk, daar hebben ze van die palen neergezet. dat mag je wel roken. Het is dus hier op dit stukje. dan krijg ik geen langkanker. Maar daar kun je wel langkanker krijgen. Dus dan gaan we daar staan. Dat is het meeste werk voor mij. Hè? Als ik... Uh, moet ik mijn geld bij elkaar versieren? Dan heb ik mijn geld, ga ik mijn toop halen. Dan soms duurt het nog langer om die 50 cent bij elkaar te bieden voor de wc. En om een as te maken voor mijn pijp. Dat zijn, kijk, hier mag je wel ook vanaf hier. Ik vind dat wel zo. je zijn altijd nog te bedelen hier. Ja, deze je voor ons? Kijk, en weet je wat het is? De ene keer doe je het een uur en de andere keer heb je het binnen 10 minuten. Er zijn mensen bij die geven een euro. Er zijn er bij die geven ook een tientje. Dat, levert, dat tikt wel aan wel eens 100 euro of 50 euro. Ja, ik zoek ook mensen uit. Dat, dat, je leert dat op een... Uh, ik, heb, ik heb het denk ik, als je die uh, in procenten uit zou rekenen, ik heb denk ik toch wel een... Nou, 60% van de mensen die ik aanspreek geef. Nou, dat vind ik toch veel. En als je dan Maar let je op als je iemand ziet lopen? Nou, dat, het straalt mensen uit. Ik bedoel, ik zit ook wel eens fout, maar heel weinig. Je leert dat een beetje, dat uh, straalt mensen uit. Je, ik, ik weet van tevoren ook al dat ze het niet doen. En dan ga ik er wel eens op af, doe ik het express, dan heb ik genoeg geld en dan ga ik er naartoe. En dan weet ik al, dan, uh, dan weet ik eigenlijk van tevoren al wat te zeggen, dat zou ik op kunnen schrijven. Ja, nou, dat vind ik heel mooi, ja. We gaan nu de computer opstarten. Hoi, ik ben... Uh... Frits Bovenberg, ik ben SPV, SPV, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Ik werk ook bij de GGZ Groep Europoort en uh, ik werk sinds 1 maart bij dit team als een uh, trainer. Nou, dit is een PowerPoint-presentatie die ik heel vaak gebruik in Nederland als ik ergens voorlichting geef over ACT. Um, nou, dit is de eerste sheet, die is niet zo belangrijk. De tweede sheet is wel belangrijk. In de Nederlandse gezondheidszorg moeten wij steeds meer evident based werken. Weer zo'n term. Ja. Veel jargon gebruiken we. Dat wil zeggen dat uh, wat we doen, dat moet, uh, moeten we kunnen aantonen dat het werkt. Om die reden spelen we vaak leentjebuur bij uh, Amerikaanse instellingen. Die doen dat heel goed. Die doen dat al dertig jaar. Even kijken hoor. Uh, wij hadden hier al heel veel ervaring in, uh, binnen de GGZ Groep Europ Europort... ...met uh, bemoeizorg en case management en allerlei uh, verwante rehabilitatieprogramma's. Maar het was allemaal wat sleets en er was veel discussie over... ...inmiddels is daar geen geld meer voor en moeten we steeds efficiënter gaan werken. Om die reden hebben wij een productgroep psychose opgericht, dat is in dit zaaltje. Dus dat is wel grappig. En uh, zijn we op zoek gegaan naar evidence-based methodes... Op internet en uh, in vakliteratuur. En toen kwamen we op ACT. We hebben uh, contact gelegd met een uh, club in Amerika, die dat al 30 jaar doen. En voordat we wisten, zaten we het vliegtuig naar, uh, naar Chicago. Ik, kwam, uh, ik was vier dagen aan uh, bij de politie, ah, ja? Daar, uh, bij de Heb je een nachtje vastgezeten? Ja, vier dagen, veel nacht. Ik heb vastgezeten South Pole. Afgelopen weekend. Ja, ja, ja. afgelopen weekend, ja. Dat is ja. Ja, ja. Maar toen je in de politiecel was, heb je toen wel medicijnen gekregen? Nee, ik kreeg altijd slaaptabletten. Maar die slaaptabletten was niet sterk. Ik kon niet slapen. Als ik daar bij de politie ben, ik slaap niet. Meestal. Dan moet jij zeggen van ik moet een dokter spreken, want ik ben ziek. Oh, oké. Okay. Want die andere medicijnen moet je eigenlijk ook hebben. Ja, is goed. De medicijnen voor je maat heb je nodig. Ja, zeker weten. En de medicijnen tegen de stemmen. Ja. Dus eigenlijk zou je een kaart moeten hebben waar alles op staat. Ja. Als je dan ooit weer wordt opgepakt, zeker. dan geef je dat af. Dan zeg je dat die ja. medicijnen heb ik ja. nodig. Ja, oké. Okay. Zullen we die maken dan? Ja, zeker weten. moet je altijd bij je dragen, net als bij een ID-kaart. Oké, okay. ja, ik heb mijn ID-kaart. Ja. Wat is dat ACT nou? Dat hebben we geleerd van die studiereis. Letterlijk betekent het... Assertive Community Treatment. Assertieve... Um... Gemeenschapsbehandeling. Juist, ja. Het is heel slecht te staan in het ja. Nederlands. Dat merk je al, ja. Het doel van ACT is dat je psychiatrische patiënten uiteindelijk weer probeert te integreren in de lokale gemeenschap. Het is ontwikkeld voor hele moeilijke doelgroep. Dus als je ze aanspreekt dat, uh, dat ze dan gewoon niet willen, dat ze geen hulp meer willen aanvaarden. Ja, dat betekent je gaat de straat op en uh, ja, je moet ze eerst verleiden om, uh, om überhaupt met je te willen praten, om contact te hebben. Meestal begin je met een praatje en wil je kopje koffie? En dat moet je misschien wel tien keer doen voordat iemand uh, jou vertelt of die wel of geen uitkering heeft. Want ze moeten er niks van hebben. Nee. Nou ja, en dan uh, ga je proberen te kijken van nou, wat heb je nou nodig? Dat de kwaliteit van leven voor jou beter wordt. En wil je dat ook? Oh jee, hij gaat uit de vuilnisbak een blikje halen en leeg drinken. Vies hè? Als je diep inzoomt, wat doen wij nou eigenlijk bij verkopen aandacht? En AST, bij een AST-model geef je heel veel aandacht. Volgens mij is dat het, het hele helende van het, uh, van het model. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ja. opvatting. Hoe meer aandacht je geeft aan mensen, hoe beter het met ze gaat. Ja. Um, zal ik maar gewoon doorgaan ja? met de presentatie? Ja? Kijk maar wat je ervan kan gebruiken. Wat zijn nou de actieve ingrediënten? Um, teambenadering. Toen ik... Op de Noordoever werkte, dat was echt absurd, maar dan had je een caseload van 110 schizofrene patiënten. Nou, achteraf kun je zeggen van, ja, werkt dat dan? Nee, dat ja. werkt niet. <laughs> Want je kan alleen maar speldenprikjes uitdelen. Uh, nou, we hebben gezegd dat werkt niet. We kiezen nu voor een teambenadering. Dus een klein team van, van allerlei specialisten zorgt voor een club van ongeveer 100 cliënt. Dat is het principe. En iedereen doet alles. Nee, maar ik heb gevraagd aan Donald. Of we nog vloggen op bellen. Waar? Hier? Ja? ja. Echt? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik barst in de huid uit. Ik heb al uh, twee, ja, ik twee weken 50 euro van de sociale dienst gehad. Nee, en nu is alles afgelost. En dan nou krijg ik nog, nog steeds nee, 50 allemaal. euro. Ja, dat kan dat... toch niet? Het kan een tijdje, duren. Heb je het nummer? Ja, wacht even. Oh, liever wil je alsjeblieft mama gaan terugbellen. Ja. Nou ja. Ik mis je zo. Ik mocht van iemand op de uh, telefoon bellen. En dan, als je me dan hoort, wil je me alsjeblieft bellen of Dat schrijven. Niet maar meer, als niet als uit, de ik mis je. Kijk, nou ja, okay. Maar mag, mag ik hem op een andere? Ja, ja? Ja? Want ze hebben twee nummers, hè? Nou, dan moet je het even waarmaken, schatje. Want. Uh... Ja, we zijn heb... al lang uit elkaar hoor. Want voor je dik. Nee joh, dat is. Pret ja, dat niet. een zeg ik net, een ik ik heb ik beetje een kuur een ik een uh, ja. beetje een ja, dat is beetje En dat is uitgezaaid. Mm -hmm. En dan krijg ik een beetje een En een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje om te een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Nee. een nee. nou oh, wat doet een beetje een beetje een beetje Ronald de Schepper. Veldwerker van het ACT-PGA-team. Sinds 1 oktober. Hiervoor was ik uh, veldwerker verbonden aan Nachtop van uh, Havenzicht. Ja, als veldwerker werkte ik toen uh, toch wel heel erg uh, solistisch. Weinig ondersteuning. En Sinds ik in dit team ben, kan ik dus een uh, veel groter beroep doen op uh, talloze andere collega's. Dat kon vroeger niet? Nee, dat, ging, nou, dat kon wel, maar dat kostte me heel veel moeite om een. Uh, een arts bereid te vinden of een psychiater bereid te vinden om uh, met mij mee te gaan om ter plekke een cliënt op te zoeken. En dat gaat nu een stukje makkelijker. Volgende uur meer Rotterdam-luisteraars met nog meer straatgeluid en nog meer ACT. Dag, voicemail: hier spreekt de stem van uw SPV. Er. Jan is zijn naam en die heeft zijn links opgevangen over de depotplannen die je hebt met Tom een probleempje, namelijk het cultuurverhaal... van Antilliaanse en Surinaamse mensen. Dat er veel mensen bij zijn die iets hebben... wat niet helemaal... blij maakt als zij het woord naald horen. En of het bereid zal zijn... Uh, één keer in de 14 dagen... of één keer in de week... zich per injectie iets toe te laten dienen in zijn lijf... is een zeer de vraag. Dus ik uh, wil je eigenlijk alleen maar even... vaderlijk waarschuwen, zou ik het maar even noemen. Maar misschien heb ik het helemaal mis... en uh, ben ik te negatief. Maar ik vrees met grote vrees dat het... Uh, niet zal gaan plaatsvinden, desondanks toch het moeite waard om het te proberen, groetjes schat jan Rotterdam, je geeft me altijd, zo'n eindeloos gevoel, ja luisteraars, hartelijk welkom terug in de mooiste stad van Nederland, een voorbeeld voor de rest van ons land, vooral als het omgaat gaat om een kortate aanpak van overlast en criminaliteit. Geheel in de geest van Pim, net wat u zegt. Niet dan? Ik kan het niet verklaren. In het vorige uur hebt u kunnen begrijpen dat de ACT-methode die men hier toepast. om een gedeelte van de 700 meest overlastgevende Rotterdammers te laten verdampen. dat deze ACT-methode zich kenmerkt door samenwerking. Elke medewerker van het team houdt regelmatig contact met de andere teamleden. Het zij per telefoon, zoals hier Gertjan Loyschelder. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Gertjan Loijschelder, GZP groep Europort. Of het zij tijdens een van de vele werkoverleggen. Mijn ja, bent bij een de grote ja, ja. Hij zegt: Ik mis de drugs helemaal niet. Ik heb er nog geen monument aan gedacht. Ja. <laughs> Het ging wel goed met met de gevangenis. Wat had, nou, wat had hij nou gedaan? Ja, zijn hij heeft, uh, nou hij, um, hij was bij Humanitas en toen kreeg hij ruzie met een van de, van de mevrouw. En die noemde hem dan Hoerenjong. Toen ging hij door het lint en heeft hij een baksteen gepakt en een baksteen naar de hoofd gegooid. Oh. En ook, nog, uh, ja, ook, en ook nog geraakt. En die mevrouw was toch wel ook gezeerd. Uh, maar... Uh, hij heeft een proces al gehad en de rechter die had heel veel medelijden met hem, die dus zo'n slecht leven had gehad. En hij zelf beweert dat hij tien dagen daarvoor heeft gekregen. En De aanklacht was geweest, uh, poging tot doodslag. Dus, dit verzint hij, hè? Dus ik, ja. ik, ik, had mijn hem, ik heb mijn twijfels of dat, of dat ergens klopt. Nee, maar... En uh, ja, hij wil een die als gezegd. Ja, meneer, de, meneer, waar we nu naartoe gaan als eerste, die uh, was uh, volledig dakloos. woonde in Rotterdam-Zuid. Ja, was dan al overlastgevend. Het ernstig verslaafd, die jongen. Die echt alleen maar bezig was met hoe kom ik aan geld. Hij had daar op zelf wel een leuke methode voor bedacht. Hij uh, maakt gedichten. En die laat hij dan door een vriendje van hem laat hij die gratis uh, kopiëren. En uh, die verkoopt hij dan voor 2,5 euro op, de, op het Zuidplein. En omdat hij op zelf wel een uh, charmant voorkeur heeft en een goede babbel. Was dat voor hem een redelijke manier om aan zijn geld te komen voor zijn doop. Maar tegelijkertijd, ja die doop van hem dat kost zoveel. Dus daarnaast was het ook toch wel gewoon met illegale praktijken in de vorm van diefstalletjes en dat soort dingen. Uh, pakweg drie maanden geleden uh, is hij op straat terechtgekomen. In drie maanden tijd heeft hij het voor elkaar gekregen om 22 kilo af te vallen. En daar kwam dan ook het fenomeen bij, niemand die is psychiatrisch patiënt. Dus die moet één keer in de veertien dagen een depot halen, anders dan ontspoort hij helemaal. Goed, dat lukte de laatste tijd ook niet meer, want dan waren we hem steeds weer kwijt. Dus dat dreigde op dat gebied ook te ontsporen. Op psychiatrisch gebied, dus dat je echt uh, dreigde gek te worden... in combinatie met het feit dat hij zo verschrikkelijk aan het afvallen was... en zichzelf in feite langzaam aan het dood aan het maken was. Dus toen hebben we besloten om uh, rechterlijke maatregelen te laten uh, opleggen Via de rechter en een geneeskundige verklaring van de psychiater. En die is ook vlot afgegeven. Dus uh, daarom hebben we hem uh, twee weken geleden gedwongen kunnen opnemen. In de kliniek waar hij nu zit in Alexanderpolder. Sniff. wil even iets over jezelf vertellen. Ja, ik ben uh, Richard. Ik ben uh, 30 jaar. Ik ben een uh, psychiatrisch patiënt. Dakloos. En uh, sinds kort uh, antidrugs. Ik ben aan het afkicken bij, de, bij het Bouwmanhuis en dat gaat goed. Het is wilskracht tonen, het is vooral wilskracht, maar het is heel moeilijk. Sommige mensen zeggen dat het moeilijkste is wat je in je leven kan, kan doen. Afkikken, maar het gaat nog steeds goed. Hoe lang heb je op straat gewoond? Uh, 9 jaar. Waarvan 5 jaar in een daklozencentrum centrum en uh, de laatste 4 jaar gewoon op buiten op straat, winter en zomer. Daar heb ik zelf voor gekozen. Ik wou de sociale contacten die je in een, in een daklozencentrum hebt ook vermijden. Want er waren verschillende culturen. Die zaten met blikjes naar elkaar te gooien en te schelden op elkaar. En buiten, als je buiten leeft, heb je toch meer vrijheden. Je hebt geen tijden om aan te houden om in te schrijven. En uh, buiten zijn en binnen zijn, dat... Uh... Dan zei het, ik het wel een mooi leven zo lekker op straat. Ja, schitterend ideaal zelfs. Je bent eigen baas, alles, alles erop en eraan. Je kan je eigen tijden bepalen, geen werk, niks. Maar je, je bent er toch mee gestopt. Ja, ik wil, ik wil een normaal leven gaan leiden. Ik, wil, ik was bijna dood. Ik stond met mijn benen in het graf. Nou, ik wil nog niet dood. Ik ben pas dus 30 jaar. Ik wil nog heel wat van mijn leven maken. Dus je gebruikt co uh, alles, uh, jij... alles, alles. Alles wat er is aan drugs te krijgen, behalve shotten, dat deed ik niet. Maar voor de rest deed ik alles: uh, ecstasy, pep, alles, wit, bruin. Wat LSD wel, wel. heb ik nooit gedaan dan. Dat vind mm -hmm. ik een beetje link, want ik ben een gek van mezelf omdat ik psychiatrisch-patiënt ben. Wat heb je? Ik ben schizofreen paranoïde. Nou is dat paranoïde nog een beetje, zijn ze nog aan het bekijken, maar schizofreen ben ik wel. Maar zo schizofreen als ze het eten. En als ik dan uh, aan de druk zit, dan zag ik ook mensen uit, uh, uit ramen kijken die er niet waren. heb je een, um, een gedicht voor me? Uh, ja, een uh, psychologische doordenker of een normaal gedicht. Wat je wel? Uh, mensen zijn eenzaam, daar is niets op tegen dat mag. Maar kom mensen tegen op straat, zeg dan op zijn minst eventjes gedag. Dat is één, dat is mooi is mooie, hè? Als ja. haat voor met liefde zal zijn. Zal me dan liefde vol haten? Zo me over na te denken. Hoe word je Hoe je Ik heb er nog last van gehad, oui. ik. Ik, heb er nice. nee. ik zit op de intensieve zorg, helemaal gesloten, maar de, ik heb nog niks aangeboden gekregen, gelukkig. Nee, jij, maar ik heb zat aan aangeboden gekregen. Hè? In de kliniek hier. In de kliniek zelf. Nee, ja. Gaat er naar de verpleging? Dan zeg je, hij, hij heeft spul bij zich, hij biedt me aan. Nee, gaat niemand van uren, want Hij is, zelf, is geen vrouw, dat zelf is zelfbescherming. Maar je kan zo, kun je hier wat halen? Ik kan hier zo wat halen, Als ja. ik jou een tientje geef, of een euro, dan ga je een pakje voor Ja, pakje, hij gaat niet aan, dan leg ik eruit als ik gepakt word. Eh? Ja. Je vindt wel zijn naald op het toilet of in de douche of ja, dat. Ja. Echt waar, ja. En hey, jullie team bestaat na een half jaar? Ja. Ben je tevreden? Nee. Omdat het, het hele plan wat hier... Zeg maar wat hierachter staat, dat om dit team zo te vormen en om hier aan dit, aan dit project te beginnen. Ja, daar is niet zo goed over nagedacht, het is de algemene samenvatting van het geheel. En het is... Kijk, ik ben nu aan het hulpverlenen en dat doe ik al twintig jaar, dus wat dat betreft maakt het niet uit, ik ga gewoon door. Alleen het hele verhaal, wat waarschijnlijk ook een Frits al aan je verteld heeft over ACT en uh, PGA en al dat soort dingen. Ja, dat is voor driekwart kwart uh, een mengsel van gebakken lucht en, en politiek. Uh, Toestand. Het heeft niks te maken met de dagelijkse realiteit of praktijk. Even, simpel, even heel kort door de bocht gezegd: als het, uh, Pim Fortuyn en zijn beweging in Rotterdam niet geweest waren, dan had ik had dit project in deze baan niet gehad. Dan, om het simpele feit dat het allemaal voortgekomen is van: nou ja, dat was natuurlijk de spierballentaal van uh, Rotterdam moet veilig en Rotterdam moet schoon. En dat was dan uh, leefbaar Rotterdam die daarvoor ging. En vervolgens moesten er plannen ontwikkeld worden om een probleem, wat de Rotterdamse samenleving heeft, wat overigens niet oplosbaar is. Toch op te gaan lossen. Nou, dan moet je natuurlijk als, als politieke beweging moet je iets gaan doen en dat moet je ook kunnen verkopen. Dus nou, dan komt die persoonsgebonden aanpak komt op tafel. En aan die 700 mensen gaan wij eh, dossiers van vormen. En dan gaan we daar een ACT-team op loslaten. Ook een mooie managementcreet die, die, uit Amerika en heel verhaal eromheen. En het management heeft dat ook in die zin goed gedaan van, van, onze, van, ons, van mijn werkgever. die heeft als manager goed gezien van, nou, oh, die ACT... die kunnen we ook gebruiken om aan de gemeente Rotterdam te verkopen... om daar een, een x bedrag voor binnen te halen... En met de mededeling van, wij gaan het probleem... voor jullie als gemeente mee helpen oplossen. Nou, als je eens gaat spreken met een... Met, noem maar even wat een Peter van den Berg... dat is een psychiater van uh, Delta Bouwman... die al 15, 20 jaar... werkt op de metadonprojecten en die kan vertellen... en daar heeft hij voor 80% gelijk in... is dat... voor heel veel van die, van die probleemgevallen... die nu per, prominent op die lijst staan van PGA 700. Die mensen die zijn niet te helpen, dat zijn onbehandelbare drugsverslaafden... die omdat ze verslaafd blijven en dat ze niet gratis doop krijgen... problemen zullen blijven veroorzaken. Wat voor mij niet wegneemt dat er voor die mensen nog wel wat te doen valt... omdat ze in erge, erbarmelijke omstandigheden leven. En voor mij zullen op vrede staat wat aan te doen. Maar kijkend naar het verhaal van PGA 700. Mensen hebben problemen, veroorzaken problemen. Wij gaan een bijdrage leveren aan dat op te lossen. Nee, helemaal niets. Daar gaan we helemaal niets aan doen. Maar zo wordt het wel natuurlijk naar buiten verteld. Ja. ACT, het is uniek, het is geweldig. Het is helemaal niet uniek, het is geweldig. Sterker nog, als ik eigenlijk kijk, ik drie jaar geleden werkte ik ook bij deze organisatie. Op een beetje andere doelgroep, maar wel dezelfde richting op. Dus langdurig, zorgvankelijke, problematische mensen, zeg maar. Toen was het zo nog dat vanuit de en een aantal medewerkers waren met bepaalde diploma's. En die diploma's die kosten dan weer een x-bedrag x per maand als je het had over salariskosten. Onder het mom van ACT heb ik nu een heel team met collega's. Waarvan van de helft geen diploma's heeft. Met andere woorden, wat er veranderd wordt is, binnen een huidige werkgever, is dat ze voor minder geld aan salariskosten een team hebben die dezelfde doelgroep bedient. En dan roepen ze van, nou, dat gaan we nog veel beter doen, want we hebben ACT. Nou, je kan verwachten als het gemiddelde kwalificatieniveau van het personeel minder is, dat de resultaten waarschijnlijk eerder minder zullen zijn als beter zullen zijn. Maar nee, met ACT strijken we alles plat. Dat is gewoon allemaal geweldig. Dat is in Amerika en in Australië allemaal bewezen. En het is based evidence. Ja, based evidence. Het is wetenschappelijk onderzocht door degene die het zelf neergezet hebben. En dat is de wetenschappelijke onderzoekswaarde ervan. Zelf controleren. En dan kom je altijd tot goede conclusies natuurlijk. Als je zelf iets bedacht hebt en dan gaat dat wetenschappelijk onderzoeken, dan is het niet helemaal toevallig dat het meestal duidelijk blijkt dat het werkt, zeg maar. Liefdevol en kritisch: dat is bij Uitstek Rotterdam. Fijn dat jullie erbij waren. Volgende week gaan we verder. Tot dan. Niet dan. Je raakt het nooit meer kwijt We doen het ook voor zaterdag en zondag dan, hè, De medicatie? Ja. Dus dit is voor nu. Ja? ja. Ik ga hem gaan douchen alsjeblieft. En waarom wil je niet nee. nu even dan? Want ik denk dat het wel even nodig is als ik dat zo ruik. Ik heb haast. Heb je haast? Ja. Wat ga je doen dan? de Pauluskerk. Nou, wij gaan naar de Pauluskerk, dan kun je meerijden. Ja, maar ik wil net vandaag douchen. Ja, maar het is wel nodig. Ja, het is wel nodig, maar, maar morgen ik ga ik mezelf naar de En dan gaan we maandag gaan we ruiken of je gedoucht hebt? Ja. Wij zijn de poort van Europa. Wij zijn internationaal. Hartelijk welkom terug in de Paro aan de Maas, wereldhaven nummer 1, oftewel Rotterdam. Vorige week hebben jullie kennis kennen maken met de voortvarende wijze waarop het gemeentebestuur de overlast in onze stad aanpakt. Bekend... Zojuist hoorde u ACT-medewerker Rick Bulten, die een goede bekende probeert te verleiden tot het nemen van een douche. Straks hoort u hem nog een keer en ook zijn collega Ronaldijn Schepper. Die dwaalt samen met dak en tandenloze Peter Jensen door de straten van ons sfeervolle stadscentrum op zoek naar kansen voor bemoeizorg. Maar eerst wacht onze gezagsdrager op naar het stadhuis. Wij zijn de poort van Europa. Wij zijn internationaal. De... Marianne van de Anker, Wethouder Veiligheid, Gezondheid, gemeente Rotterdam. Partij. Leef voor Rotterdam. Dat is geen oude politiek. Nee, dat is nieuwe politiek. <lacht> Waar het dan ook voor mogen staan, hè? Ja, ACT heet het toch? ACT PGA 10. Oh ja, dat is zo moeilijk. Hoor. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, ik vind dat Ronald en zijn medewerkers heel goed werk verricht voor die jongens, zoals ik. Als ik uh, hun niet had uh, ontmoet, laten we zeggen, of ze hadden mij niet uh, gevonden, dan had ik denk ik nu eigenlijk, nou, ik weet nog niet of ik nog leefde. In ieder geval was het heel slecht met me gegaan. Ik had ook wel in de gaten dat wil je met deze jongens uh, echt iets bereiken. Dan moet je niet even een handje schudden en zeggen: Ik kom morgen wel weer langs, of kom jij morgen maar naar mij toe. Je moet ze zeg maar, permanent blijven volgen. Doe je dat niet, dan gaat het absoluut fout. Want Peter heeft allerlei prachtige plannen en die wil vandaag dit. Ja, racist, die politie van Rotterdam. Die politie van Rotterdam, racist. Geen aandacht voor iedereen. Ik weet niet waarom, man. als je er zo lekker uitziet. Ik ben zo, en dat klinkt gelukkig. Ik zeg, als ik nou op straat had geleefd, hè, dan, uh, dan kom ik mijn afspraken niet naar. Dus je dat jouw tanden nu getrokken zijn, is alleen maar omdat wij constant voor jou nieuwe juist, afspraken gemaakt ook, hebben. Een voorbeeld. We zitten je hebben een hier een stukje voldaan: ja, dat, ja. dat je ook komt en we halen je op en we brengen jou naar, uh, naar de tanden. Ja, ja, ja. Ik ben er echt blij mee, ik waardeer het dat ik toch probeer. Om mee te werken. Dus. Ja, maar wij laten jou niet meer los. Jij laat niet mij mij dus los. Dat is de bedoeling. Nee. Hè? Peter is nu goed. Ik bedoel, hij is uh, heel coöperatief en uh, vriendelijk, maar ik heb hem ook wel eens anders meegemaakt. En dan hadden we ook bijna bonje. Tuurlijk. En dan is het niet de bedoeling dat ik zeg van uh, Peter Adje, uh, ik heb nog genoeg andere cliënten, uh, je zoekt hetzelfde uit. Nee, dat is dus niet de bedoeling. Ik moet hem blijven volgen. Alleen, ja, met, de, met die huidige ACT-methodiek, je kunt maar een beperkte caseload hebben. Dus maximaal tien uh, cliënten tegelijkertijd. Die moet ik eigenlijk, uh, als, als ik de filosofie goed begrepen heb, tot aan hun dood blijven begeleiden. Men gaat ervan uit dat mensen als Jensen ja, je. permanent begeleiding uh, nodig zullen hebben. Dat de dood jullie scheidt. Ja. ja. Nou, we hebben in ieder geval als college... Target, hè? we werken dus met afspraken, afgesproken dat al die 700 mensen in het traject geplaatst moeten zijn aan het einde van de periode, dus dat bekijken we in 2006. Dat is best snel en dat in een traject geplaatst betekent dat ze minimaal drie maanden ergens aan hebben deelgenomen. Ja, maar ja, als ze daar weer uitvallen, dan schiet het ook niet op natuurlijk. Nou, dan moeten we natuurlijk met elkaar dan weer kijken wat het succes is. Maar dit is in ieder geval wat we hebben afgesproken, wat toen realistisch leek, want ja, je begint aan een natuurlijk een probleem aan te pakken waar ja, uiteindelijk niemand anders ooit op deze manier zijn zin op heeft gezet. Want het, het was altijd natuurlijk het ellendeputje van de maatschappij. En niemand wist hoe dat je het nou precies moest aanpakken. Nou, wij maken het statement van, nou, we gaan met 700 van die lui, gaan we echt aan de slag. We maken een waanzinnig mooie combinatie tussen zorgrepressie en drang en dwang. En daar spreken we dan een target over af... dat die mensen minimaal drie maanden in het traject geplaatst moeten worden... vanuit twee invalshoeken... Eén is overlast verminderen en overlast echt sterk reduceren aan de andere kant voor die mensen een menswaardige aanpak. En dat vind ik prachtig dat iedereen weer zoiets heeft van ja en daarna, maar volgens heb ik zoiets van nou, andere steden kunnen hier een puntje aan zuigen. Dat we het op deze manier doen. Ik heb jaren Geslapen? Nee, nog niet. niet. Niet geslapen? Nee, ik heb niet goed geslapen. Daarom, daarom heb ik niet douchen. Dat je niet goed hebt geslapen? Ja. Komt dat hebben ze je weer lastig gevallen vannacht? Nee, soms hè. Ik ben niet twee weken, ik, ik, heb, ik heb niet goed geslapen. Twee weken niet goed geslapen? Ja, niet ja. Goed geslapen. helemaal niet geslapen. Helemaal niet. Ik lig gewoon. Mm -hmm. die komt niet je kunt gewoon niet slapen ja, ja. gebruik je nou nog veel cocaïne nee, drie keer drie keer per dag cocaïne ja, of... en hoeveel gebruik je dan per keer uh, tien euro tien euro Ja. En nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd waar je dat van betaalt ja, ja ik bedel het kan een beetje je bedelt? ja, nee ik heb... en waar bedel je dan? Een oh, beetje centrum er loopt heel veel politie rond, hè? Ja, daar, ja. Gisteren hebben ze meegepakt. gepakt. Ze hebben gezegd, als je hier bedelt... dan gaat ga voor twaalf, twaalf weken naar binnen zitten. Twaalf weken? Ja. Goeiemorgen. En wat denk je dan? Oh, oh is goed. Is goed ook voor mijn gezondheid, hè. Dus jij wil eigenlijk wel even naar de gevangenis? Ja, zeker weten. En weet je wat ik dan niet zo goed begrijp? Ja. Want ik heb wel eens gevangenis van binnen gezien. Dat is niet echt gezellig, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, je had van de week had je naar de Alexanderkliniek kunnen gaan? Ja, maar twee maanden. Twee, twee, twee maanden is dat. Ja, toch goed. Een... Kijk, je kunt natuurlijk altijd zeggen op een gegeven moment... Ik, ik kan het niet goed ja, volhouden. Ik ja, ga weer. Ja, ja, ja. Ik heb nagedacht. Ik heb gezegd, twee maanden. In de kliniek, ja. Hoi, ik ben... Uh... Frits Bovenberg, ik ben SPV, ik werk ook bij de GGZ-groep Europort. We gaan nu de computer opstarten. Nou, doelstellingen van ACT, voorkomen van, uh, ook weer zo'n term, relapse, heropname. Voorkomen van drop-out, maatschappelijk verval. Je probeert uh, mensen uiteindelijk te integreren in de lokale gemeenschap. Dit klinkt wel een beetje telcel, toch? Want kijk, die mensen die zijn al in maatschappelijk verval, anders komen jullie niet beunen in de buurt. Ja. En de lokale gemeenschap, ja, ik weet niet, werkt hij nog echt zo mee? Nog niet, maar dit zijn lange, lange ademtrajecten. ademtraject. Soms lukt het wel. Ja? ja. dat is wel aardig. Ja, we hebben sommige apothekers hebben we al contact door dit nieuwe systeem. Ja, maar goed, het zijn nog gestudeerde mensen die binnen de gezondheidszorg vallen. Ja. Maar Kijk, uh... onze idee is dat elke deelgemeente in Rotterdam, heeft ons toekomstplaatje, beschikt over een eigen aanstekteam, of elke buurt dan pas kan je het goed optuigen. Ronald, nou, ik ken hem van het ACC-team. Zullen we zo lopen? Ja, is goed. Ja, oh. Een andere maatschappelijke werker die kwam uh, met hem uh, aanzuilen. Ze zitten in hetzelfde team. En toen kwamen ze naar je toe, ze zeiden van uh, we gaan je helpen. Nou ja, we gaan je helpen. Ja, ze gingen me helpen met uh, mijn geld uh, een beetje te beheren. Maar. Want als ik mijn uitkering kreeg, kreeg dat was met, uh, binnen 1, 2, 3 dagen op. was. Uh, je hebt een beetje contact zo. Ja. Maar dan heb je vet niet zoveel? Uh, nou, nee, niet echt. Niet veel. Nee. Het is voor mij best wel een beetje moeilijk. Vooral, uh, ja. En als je ook niet veel maatschappelijk contact hebt en zo, dan uh, ga je je eigen. Uh, niet je kracht. Ik weet niet of je het of je kracht mag noemen, maar. Je gaat toch bepaalde dingen uit uh, doop uh, halen. Wat doop uh, gebruik je eigenlijk toch een beetje. Uh, ja, bij mij dan hè. Een beetje een lustgevende invloed heeft. En ook uh, van het lichamelijke pijn die ik in mijn lichaam heb en zo. Hey, met die ACT, en zo, en zo wat, wat willen ze nou uiteindelijk met je? Dat weet, je weet ik nou? niet. Dat, weet je weet je niet. Niet. En dat was voor mij, mij ook een hele grote vraag. Dus, ze heeft het misvragen. Ja, dat is goed. Wat ja. weet je nou met hem? Nou, heel nou, belangrijk eindelijk. voor Moerad is nu het vinden van huisvesting. Dus gisteren ben ik met uh, Moerad uh, naar uh, Legeles Hels geweest hè, voor ja. een intakegesprek ja. voor een huisje. Nou, is uh, het goed gegaan het gesprek? Ja, uh, het was een uh, heel erg open gesprek. Ik denk dat het eigenlijk omdat ik al uh, ook heel lange tijd uit de maatschappij ben geweest, destijds. En nadat ik uit de maatschappij was, nou, de, ja. ik heb vastgezeten. En nadien ook uh, omdat ik. Uh, even denken hoor. Nadat ik uh, ja, weer terugkwam in de maatschappij, dat ik eigenlijk zo in de maatschappij ben beland. Dat ik uh, gelijk in de maatschappij zat, met dakloos zijnde ook eigenlijk. En dat ik daardoor ook uh, ja, uh, op een andere manier als een normale uh, burger zijnde, ben gaan leven. Mijn lief Rotterdam, ik wil een keer met je praten, al zijn mijn gedachten soms wel eens verward. Mij valt het persoonlijk op als burger dat het al effect heeft, de hele aanpak, scooters worden aangepakt. Rotterdam tolereert het gewoon niet meer, zijn het ja. gewoon spuugzat, overlast en een grote bek op straat, dat, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt niet meer, klaar, ja. je wordt gewoon een lik op stuk, eigenlijk vind ik het wel goed, ik vond uh, dat die Fortuin West uh, rake dingen zei, ja, ik bedoel... Uh... Wij zijn de poort van Europa En of die mooie dingen zij, prachtige dingen zelfs Straks om kwart voor elf en kwart voor twaalf Horen jullie nog meer over die waanzinnig goede combinatie van zorg en repressie Uit de stad van Fortuin. blijf luisteren, blijf Rotterdam Wij zijn de poort van Europa ze moeten al die lijsten gaan schrappen. Ze hebben nou een M16-lijst, heb je daar al van hoor. Oh, hoor je 24 uur per dag met twee agenten achtervolgen. Ik denk, waar ga je het geld aan? aan. Ja, dat ja, is weer nee, nieuw. De, de M16-lijst. Ja, dat is op. een soort super PGA. Ik heb er al twee op staan bij mij. Dat is heel erg leuk. We zien een bijvoorbeeld. Die woont aan de Diergaarde singel. Oké, dat? dat is het psychiatrisch ja. pension van de Pauluskerk. Nou, Diergaarde Singel Pauluskerk, dat zal ruw 180, 220 meter zijn, zoiets. Ja. En dan wandelt hij van zijn eigen huis, naar de benen. Hij heeft ook een gebiedskapot thuis. Dan wandelt hij van zijn eigen huis naar de Pauluskerk en onderweg krijgt hij drie bekeuringen. <laughs> Ik ben 200 meter af. wordt hij drie keer bekeurd. van die bonnen. Ja, dat is dat zijn lijsten. Die mensen worden gewoon, gewoon 24 uur per dag dat zij agenten ja. achtervolgen. Die ja. decompenseren gewoon op het feit dat er een achter is aangerend. Dat kan alleen in Rotterdam. Ja, daar weten ze van wanten. van de Anker, wethouder Veiligheid en Gezondheid, gemeente Rotterdam. <laughs> nou, wij maken het stevend van, nou, we gaan met 700 van die luie echt aan de slag. We maken we een waanzinnig mooie combinatie tussen zorg, repressie en drang en dwang. Andere steden kunnen hier een puntje aan zuigen, dat we het op deze manier doen. We alleen in Rotterdam in de stad van geen woorden, maar daden. Sinds de geest van Pim Zaliger door de straten van Rotterdam waait, pakken wij de zaken hier voortvarend aan. Zorg en repressie, dat zijn de steekwoorden. Die extra ingekochte zorg is voornamelijk bedoeld voor de overlastgevende personen van de PGA 700 lijst. De geestel van repressie treft echter iedere thuisloze, verslaafd of niet. Luistert u bijvoorbeeld naar de klacht van een dakloze? Gewoon een willekeurige Rotterdammer die door zijn wijf uit huis is geschopt en sinds drie maanden op straat zwerft. Pas als ik goed verslaafd zou worden dan gaan ze me helpen. Ik heb overal instanties, de instanties, huiskamer en zo, omdat soort instanties. Nou, die, die helpen je wel, maar ja, dan moet je eerst verslaafd wezen. En omdat ik niet verslaafd ben, dan val ik overal net buiten het bootje. Zeggen ze, je redt je wel, je redt jij wel. Je kan beter iemand helpen van tevoren voordat hij de goot in gaat. In plaats dat hij al in de, gootjes, in de goot liggen, want dan is het gewoon zieltjes redden, vind ik. En dan pakken ze een jongen van straat op, doen ze er twee maanden wat mee. Ze geven hem huis. En nou, die jongen is nog steeds verslaafd en nou, ze geven hem geld. Daar ook al zijn tering, dan verkoop heel ze in boedel. En dan staat het weer op straat, want dan kunnen ze niet betalen. Toen ik en nee, ik had al lang weer gewoon leven kunnen leden, als ze me tenminste helpen. Werk krijgen niet omdat ik geen huis heb, omdat ik bij het leger zelf slaap. Ik heb moeilijk met al mijn diploma's naar een werkgever gaan en zeggen: van ja, Ik heb genoeg diploma's. Ik heb veiligheid 1, veiligheid 2, ik heb heftruk, ik heb reachruk, ik mag op een kleine kraan draaien. Maar ik kom zelf zo niet aan de bak, dus je komt er ook, komt er ook niet uit zo. Je zak alleen maar steeds dieper weg in, het, in, de, in de shit. Ik kom hè. Je word steeds zangerijnig, je gaat steeds meer overal scheiden aan. Ja, en op een gegeven moment word je wel een crimineel. Als ik over een half jaar op zo buiten moet wandelen, dan weet ik zeker ook een crimineel ben. Dan, uh, maar dat hebben ze dan zelf gedaan. Ik ben eigenlijk al zover dat ik net doe, verslaafd bij, bij een of andere instantie. Dus ik zeg van neem maar op, is voor twee jaar in zo'n project. Ja. Je Product moet eerst zorgen dat je op die PGA leest. Je moet eerst overlast veroorzaken. Er zijn er ook een paar die dat met opzet ook doen, die dat ja. op die manier. Uh, voor elkaar ook... proberen Ik te krijgen. Dus gaan, dan zeggen, nou dan gaan we maar wat extra overlast veroorzaken. In de hoop dat wij dus ook op die lijst komen, die PGA-lijst. Als je daar eenmaal op staat, dan heb je ook kans dat je dus die extra hulpverlening krijgt. Is dat is bizar hè. Dat is heel ja. bizar. Ja. De discussie in Rotterdam is uh, momenteel dat men vindt dat die ACT-teams, die, die toch kostbare uh, hulpverlening, eigenlijk wordt ingezet voor de verkeerde cliënten. Eigenlijk, en meestal zegt men dan, dat zijn de cliënten waar je toch niks meer mee kunt bereiken. Die moet je maar opsluiten. Kijk, dat loopt wat in een rol. Oh, bijna, een en die zeggen dus eigenlijk, laat zo'n ACT-team nou, laat dat los op die jongens die nog gemotiveerd zijn. Nou, daar zit wel wat in. Ja, politiek gezien is die PGA-groep, die overlastgroep, ja, is natuurlijk staat veel meer in de, in de picture. Voor de PGA 700-lijst hebben we extra capaciteit ingekocht. Het is extra, dus betekent niet dat mensen in de stad... Uh, ooit kunnen beweren zullen er altijd natuurlijk unieke gevallen zijn, maar in algemene zin hebben de mensen in de stad nog steeds recht op al die dingen die we altijd al doen. Mensen die zeggen van ja, ik kan nu nergens meer terecht, dat is onzin. Voor die PGA, 700 mensen hebben extra capaciteit ingekost. allemaal extra, extra, extra. Misschien kan okay. jij even Oké, okay, één keer raden. Ik naam nou, heb één keer raar uh... Nora Storm. <laughs> Ze met jou al gesproken. Als ik eens een meisje nam, nam ik er eentje uit Rotterdam. Nora Storms is een pittige dame die al jaren op de bres staat voor de zwakkere der samenleving. Met name degene onder hen die harddrugs gebruiken. Ze is voorzitter van de Rotterdamse Junkiebond en runt tevens een succesvol uitzendbureau voor gebruikers. Topscore! Ik bedoel mevrouw de wethouder en de vorige mevrouw de wethouder en in volkstijl die roepen dat ook steeds. We hebben extra ingehuurd, jouw papier. En er is extra geld ingegeven, maar er zijn geen extra mensen bijgekomen. Want mijn mensen die goedwillend zijn, die staan nog steeds op straat. En die hebben een wachttijd, want de idioot die overlast geeft, die gewoon een ruimte moet geven, schop onder zijn reet, Die gaat voor, want die moet in het traject. Mijn mensen willen ook in het traject. Waarom komen dat niet dan? Nee, wachtlijst. Ik heb een veel boetschreel. Elke keer als ik op de straat sliep of zo, ben ik aangehouden. voor daar doelenplein, die bankjes daar. Dan sliep ik daar zeg maar s'nachts. En dan uh, ja, ben je wakker gemaakt door de politie, krijg je een boete. Ja, je mag niet op de straat slapen. Maar ik zeg: ja, moet ik dan? Weet je ja. wel? Ja, maar dan doe je dat maar met het leger zelf zo. Ik zeg: ja, maar dat kost geld. En als ik dat niet heb, kan ik naar binnen. Dus uh, ik kan ook niet uh, maandenlang alleen maar wakker blijven en rond blijven lopen. Bedoel, ja, dan werd ik weer. Ah, soms had ik zeven uh, boetes om een dag, weet je wel. Omdat ik gewoon niet wou stelen. Daarom bedelde ik voor mijn geld. Toen ik 18 was begonnen, begon ik weer gebruiken. Toen heb ik drie jaar gebruikt tot 21ste. Toen had ik iets van uh, 2000 gulden aan, aan boetes en zo. En nu heb ik in een half jaar tijd uh, 20.000 euro. 20 schuld aan boetes en dingen. 20.000 euro. Ja, dat is allemaal opgelopen. Ik heb echt uh, nou, oh, een hele hoe, hoe tas vol het op, uh, enveloppen van, uh, het en van het centraal bureau, en van de RT, en van de NS boetes. <coughs> Ik kom er ook niet meer uit zo, weet je wel? Ja. Uh. Wij hebben veel overlast, uh, maar uh, dat, is, dat is de bedoeling helemaal niet eigenlijk, weet je wel? Huh? Die opjachtbeleid die, die, die, die, die ze nu hebben. Kijk, die jongens die worden verschrikkelijk boos op. Ikzelf. Je? je kan nergens gaan. Je kan nergens gaan. Hè? Waar je maar ook gaat, is er een politie. Nee, weg, weg waar naartoe? Als ik die vraag stel, weg waar naartoe? Ja, ik weet het niet. Kunnen ze me niet zeggen. Dat, is, dat, is, dat klopt toch niet? Kijk, die irritatie brengt problemen. Weet je wel? Je kan nergens gaan. Kom, er, zijn, er zijn sommige van die politici die, die, die erop kikken, denk ik. Weet je wel? Ze, ze, ze, ze, ze blijven er. Ze blijven Kind. Ja. Ze zeggen dat je lelijk bent en niet om aan te zien. En in mijn hart denk ik dat stiekem ook wel eens misschien. Nou, die vraag krijg ik ook regelmatig. Van Nora, we zijn toch eigenlijk achter. Ik kan het niet meer verkopen. Hoor. Want als je overlast geeft, kom je in het traject, is toch wel Er Zijn jongens bij mij die zeggen van nou, een beetje rottigheid uit de Een winkel die en dan word er worden drie keer opgepakt stapelen ze top, een paar rt bonden erbij en zo, en een beetje buiten plassen en een beetje buiten drinken. Dan kom ik in het traject, ga ik drie maanden zitten, dan kom ik buiten, heb ik een huis in een tuintje. En nou, geloof nou, zelfs dat maken ze niet af. Want verplichte afkeken in hoofdvliet hebben ze ook geen huis in een tuintje achteraf. Ik word er helemaal niet goed van, echt waar. Maar als ik dus mevrouw de wettijder zie met haar hele gevolg, daar kots ik van. Kom gewoon zelf, dat degene bellen ook. Dat deed de vader ook, maar de die was te slim, daarom moest ze weg, denk ik. Ik hoop dat deze wethouder ook heel slim wordt en gauw weggaat. Toch hou ik van je Rotterdam, wat dacht je dan? Toch hou ik van je Rotterdam. Oh ja, hey, dat wil ik wel even tegen je zeggen. Ja, niet dat je het eruit is, zenden, maar... Pauluskerk. Het is fijn dat het er is, ja. Maar... Dan heb ik het over het overlast. Hè? Van de gemeente mag je daar gebruiken. Van dominee Visser mag je daar gebruiken. Maar, wat blijkt, ik mag spuiten daar. Dus ik ken spuiten pakken, ik ken het spuit ook. En ik ken op ook. Het mag allemaal. Maar 80% van de mensen die bezig op een pijpwiel. En dat mag niet. En die 80% die komen toch op straat. En niet iedereen van die 80% hebben een kamer. Maar je hebt ook trek. Ik ook, ik heb trek. Ik wil kopen en ik wil roken. Wat ga je doen? Je gaat een plek opzoeken in de buurt. Je gaat niet eerst, ja soms zoek ik dat wel, ga ik naar huis, maar over het algemeen heb je trek. Dat wil je gebruiken. Dus dan blijf je toch die overlast houden. Je kan jij nergens binnen gebruiken? Ik weet niet, eh, misschien als het doogpandjes die er wel zijn, dan moet je ook een passie hebben. Mm -hmm. Maar ik zou niet weten waar ik terecht kan. Dus ik koop bijvoorbeeld, kan ik niet zeggen, ik zou geen plek weten waar ik zo naar binnen kan. Er is een gedoogruimte daarbinnen binnen om te gebruiken. Weet je wel? Er zijn mensen die bezig zijn, zijn mensen die Chinezen. Daar mogen mogen niet gebeest worden. Dus het blijft toch. Een problematiek, begrijp je wat ik bedoel? En niet iedereen heeft een pas om naar binnen te komen. Dus, ja. die, die, die, die, dus als ze minder overlast willen, dan zouden ze dus gewoon plekken moeten hebben waar mensen ja, rustig precies, kunnen bezig. Ja, precies, beter. precies, precies. En, en, en, en, en bijvoorbeeld, uh, um, uh, elke week uh, gesprekken hebben, weet je wel. Probeer uh, de jongens te motiveren om, om, om toch, uh, weet je wel. Probeer de jongens het gevoel te geven van, van, van hey, we geven om jullie. Weet je wel, uh? jullie horen ook erbij. Kijk, hè, ik, uh, ik heb erover nagedacht. Uh, als ik het gevoel... Dat, uh, dat ze het menen en dat ze toch om mij geven en mij echt willen helpen en mij toch accepteren, want accepteren, die gevoel heb ik helemaal niet. Hè? Mij accepteren ze niet, klaar punt. Huh? Waar ik maar ook ga, word ik gewoon aan de kant gezet. Weet je? Dus ik word gewoon eruit gespuugd. Begrijp je? Ze respecteren me niet. Hoe kan ik, nou, um, ik nou, uh, hun niet respecteren? Begrijp je? Ik heb een probleem, dat geef je gewoon toe. Begrijp je? Maar ik heb hulp nodig. Huh? Geef ons een de hulp? Nee. nee. Ook Rotterdam is mooi, Als zegt men soms van Over zo'n drie kwartier zijn we er weer, lieve luistervrienden en vriendinnen. Jullie gaan zeker luisteren, want Rotterdam blijft boeien. Tot straks. <tie> Gisteren met je een gehad voor een huisje leger de dus zelfs. Dat ging goed. Hij wordt waarschijnlijk wel op de wachtlijst geplaatst. Alleen die, duurt, die bedraagt nu twee jaar. Twee jaar? Ja. In één week tijd. Ja, een paar maanden geleden was het nog. Uh, nou, was het ook al een half jaar hoor. Ja, maar goed. Vorige week was het nog een jaar. Ja. Met Heleman was het nog een jaar. En nu, het... en nu is het twee jaar. Dus ze gaan denk ik ook stoppen met, uh, met nieuwe aanmeldingen. Om mensen nou zo lang op de wachtlijst te laten staan, dat heeft niet zoveel zin. Ja is natuurlijk wel een ramp voor ons als, als dat inderdaad twee jaar is. Dat betekent wel dat we hem nog twee jaar bezig moeten houden. Ja. <laughs> Zullen ze niet iemand voor wel. wouden? Uh, Daar zit ook vol. Rotterdam, Rotterdam. U bent weer terug in de fijnste stad van Nederland, waar het binnenkort weer gezellig wonen is. Niet dan? Ja toch? Want zo'n 700 kleine criminelen en andere gespuis wordt in Rotterdam met bemoeizorg overgehaald tot maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. En als Rotterdam dan de veiligste stad ter wereld is, dan komt Pim weer terug op aarde. Die verhalen zijn er al. Rotterdam, Rotterdam. Maar zover is het nog lang niet, want als zo'n overgevend lastpak ervan is overtuigd dat hij zijn leven beter kan beteren, dan moet er voor hem of haar natuurlijk wel een plekje zijn. En niet op een wachtlijst van meer dan twee jaar. Uh, ik moet zeggen wie ik ben. Ik ben Nora Storm. Ik ben voorzitter van de Rotterdamse Dunkemond. Nou, ik wou eerst even het over de geest van Pim hebben, als je het uh -huh. niet erg vindt. Want de geest van Pim was namelijk zo: een uh, generaal pardon, legalisering van harddrugs. En Pim zei altijd, ik heb hem verschillende malen gesproken, afrekenen op resultaten. Nou, ik word tijd dat ze daar eens aan gaan beginnen. Dat gaan ze nou ook doen, zeggen ze. Ja, dat, dat... zeggen ze al twee jaar. Ja, maar nu gaan ze met die lijst en dan moeten in 2006... Ik het niet uit met die lijst, want dan nou ga je me dus kwaad maken. In 2006 moeten alle overlastgevende idioten van de straat af zijn. Ik word er niet goed van. Dat dus de hele wereld, alle, elke instelling, er komen steeds meer ACT-teams, die zich druk gaan maken over een lijst van 700 overlastgevende verslagen. Die zijn er helemaal niet. Maar we hebben dus 500 dossiers bij elkaar die nog niet helemaal compleet zijn. Maar ze zijn allemaal in behandeling. Het gebeurt dus gewoon niet. Het wordt dus tijd om eens te gaan kijken naar de goedwillende verslaafden. Want die hebben recht van bestaan. Niet die overlastgevende tering die je gewoon op moet sluit sleutel weg moet gooien. En dan is met de ACT-team moet gaan kijken als ze eenmaal vastzitten wat hij ermee gaat doen. Het ACT-team, met alle respect voor de mensen die er werken, want die kunnen er ook geen reet aan doen. Ze, kunnen, ze hebben geen woningen, ze hebben geen werk. We kunnen alleen maar praten. Nou, er zitten gebruikers niet meer op te wachten om te praten, want dat hebben ze twintig jaar lang gedaan. Of Ze proberen ze allemaal in... in uh... Trajecten noemen ze dat. Ja. We hebben vijf poten, ik ken het wel hoor. Ja. We hebben vijf poten, nou... In Amsterdam hebben ze een schaap met vijf poten. Het lijkt in Rotterdam ook wel een schaap met vijf poten, want het slaat nergens op. We douwen ze of gewoon in de baaiers. Nou, we hebben geen tekort dus pluggen we er een boot bij. Dan kunnen we er ook nog even wegdouwen. Het is gewoon puur in de cel, en voor de kunnen we er niks mee. Het ACT-team, sorry's, er komen er steeds meer. Ik word er helemaal ongesteld van op mijn leeftijd, sorry. Marianne van de Anker, wethouder Veiligheid, Gezondheid, gemeente Rotterdam. Van de partij. Leven Rotterdam. Nou is dat traject er wel, maar volgens mij is het einddoel er niet. Want als je moet wachten op een huisje, bij de leggende zeils, moet je twee jaar wachten. Nou, daar zijn we hard mee bezig. Dat is natuurlijk ook iets wat, dat klinkt een beetje flauw, maar dat moet je wel met elkaar langzaamaan ontwikkelen. Dus daar, daar wordt hard aan gewerkt. En wij realiseren ons als geen ander... dat dat natuurlijk onderdeel van het succes uit, uh, uitmaakt. Dat je uiteindelijk die mensen ergens daar waar ze dat kunnen... want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die uiteindelijk niet in staat zijn... op een of andere manier zelfstandig te kunnen wonen... die altijd bijvoorbeeld begeleiding nodig zullen hebben. Dus we zijn daar heel hard mee bezig... en we werken daar keihard aan. Als je bijvoorbeeld kijkt nu... dat is een ander traject voor de vrouwen van de Keileweg. Daar zijn we nu nadrukkelijk... Uh, bezig om panden aan te kopen voor deze vrouw waar ze straks in kunnen gaan wonen en vanuit daar ook straks werk kunnen gaan uitvoeren ik heb het een beetje gehad met Rotterdam het wordt steeds ongezelliger maar ze doen zo hun best uh, mensen die in het veld werken waanzinnig, vreselijk veel respect voor hem. Hè? laat me dat even recht zetten hè? maar bovenin het worden allemaal weer kaders joh. allemaal enge mensen middenkader, bovenin, we moeten allemaal geld hebben dus het gaat allemaal om hun stoeltje. Nou, ze moeten er eens klapstoeltjes van maken. En die jongen en die meisjes die in het veld werken, die moeten ze respect geven, want dat krijgen ze niet. Want een, een, iemand die in het ACT-team werkt, in het veld, hè, dus op de straat, die heeft dan een zwiebe gevangen. Eh, nou, die heeft toch hulp nodig. Wat heeft hij hem te bieden? Niks. Die hamburger bij uh, McDonald's, verder is niks. Ze hebben geen woningen, ze hebben geen werk, ze hebben niks. Het is toch te zot voor woorden. Dat mensen van het ACT-team bij mij komen en zeggen, Nora, kan die misschien bij Topscore werken? Want daar hebben we geen daginvulling nodig, waar zijn we dan mee bezig? Tuurlijk doe ik dat wel. Want ik laat die veldwerker niet in de steek en die is ook niet in de steek. Dat merken wij dus ook dagelijks als je bijvoorbeeld mensen in een voorziening wil plaatsen. Of zij willen dat zelf. Dan is het al heel gauw een probleem als je dat zeg maar in het psychiatrisch eh, circuit wil dat die mensen drugs gebruiken en daar ook niet zomaar mee op zullen houden. En dus zijn ze dan niet welkom. En als iemand eh, via de verslavingzorg gestrekt wil komen, dan is eh, het zijn van schizofreen bijvoorbeeld, is, is dan weer een contra-indicatie. Dus dat is inderdaad een beetje tussen wal en schip. Dus dat is heel lastig, want eh, onze opdracht is vanuit de politiek dan om, om mensen in zorg te krijgen. Dus bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm, waar goed op ze gelet wordt en waar ze begeleid worden op de treinen waar dat bij nodig is. En, maar die plekken zijn er nauwelijks. Ze zijn volgens mij op dit moment in de stad twee voorzieningen. En ja, de, de, de, de, gewoon jarenlange Lange wachtlijsten. En die mensen die, die daar zitten, die hebben het zo naar hun zin, die gaan ook nooit meer weg. Dat je moet uiteindelijk alleen een beetje in de marge helpen, want de echte geschikte plek is er niet voor ze. Nee, dat, dat gevoel heb ik regelmatig, ja. Dat het leuk en aardig is om een uitkerentje te regelen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En uh, af en toe is iemand in de nachtopvang uh, kwijt te kunnen. Aan ja. medicatie helpen is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar het, uh, ja. wij zelf zouden graag veel meer willen. Nou, hier zijn we bij de Pauluskerk. Mijn naam is Hanne Bruinen en ik ben stadsmarinier PGA 700. En dat betekent dat ik in deze stad verantwoordelijk ben. De 700 meest overlastgevende verslaafden in deze stad om die in een traject te plaatsen. Dus zeg maar van straat te halen. Nou, officieel moet Rotterdam in 2006 overlastvrij zijn. Een aardige klus. Dat wordt een hele klus. Ja. Niet zo realistisch ook. Nee, dus dat is dan... Uh... Het overlastvrij zijn we in Rotterdam, zo staat het in, zeg maar, in het akkoord wat BMW gesloten hebben. Dus dan moet het centraal station moet veilig zijn, Keilerweg moet gesloten zijn. Er mogen geen bedelaars meer op straat rondlopen. <lacht> zo staat het in het politieke programma van dit college. En wij hebben als ACT-team het horen gekregen van dat wij met een cliënt succesvol bezig zijn als wij hem al drie maanden in een bepaald traject hebben kunnen onderbrengen. Als hij daarna terugvalt, dan staat uh, hij weer op straat en veroorzaakt misschien overlast. Heel onduidelijk. Dit project is een van, uh, ik denk vier of vijf uh, topprioriteiten van het college. Dat inderdaad aan het eind van de collegeperiode ten minste 700 mensen, overlastgevende verslaafden, ten minste drie maanden in een traject hebben moeten gezeten. Zo is het geformuleerd. En als ze we er weer uitkomen, dan vertelden ze wel, maar dan is het niet ze... veiliger Nee, maar kijk, voor de meeste mensen die een traject ingaan, zijn dat trajecten die veel langer duren dan, dan drie maanden. Nou, bijvoorbeeld de strafrechtelijke op, opvang voor verslaafden... Uh, daar legt de rechter heel vaak een, een straf op voor twee jaar. Die mensen gaan naar een bijzondere afdeling van de gevangenis... en moeten een heel behandelprogramma doorlopen. Nou, ook voor, dat, voor die ACT-aanpak. Ja, eigenlijk loopt die aanpak loopt net zo lang door... tot zo'n ACT-team zegt van... nou die meneer of die mevrouw uh, die zit nu op een zodanig niveau... dat we ze los kunnen laten. En tot die tijd blijven ze in zorg. Nee, mensen die naar een afkikcentrum gaan om af te kicken... is allemaal prima. Maar weet je wanneer het pas begint met afkicken? Zodra jij die poort uit bent. Juist. Ben je ook een hoor dat is dan. Hè? Dan begin je pas het afkikken. Zodra je dat hun zeggen van, je bent afgekikt, en dan gaan die deurtjes open en dan sta je buiten met je koffertje. En dan begin pas het afkikken. En ik hoop natuurlijk wel dat ze na 2006 ermee doorgaan. Want ja, ik, ik beloof de jongens nu al dat, dat ik ze voor de rest van hun leven zal gaan begeleiden. En dan wordt straks in 2006 wordt besloten van nou nee, dat ACT-team was toch geen succes. We doeken het maar op. Moet je even huizen? Waar naartoe? Nou, Naar een wel. ander. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja, maar die komt jou van, hé, hey, jij zou mij helpen? Ja, sorry. Nee, daar zit ik heel erg mee in mijn maag. Dan kan ik inderdaad beter deze stad verlaten. Dan heb je weer zo'n hulpverleden die allemaal zo, mooie beloften heeft gedaan. Van ik ga jullie uh, begeleiden. Ja. Maar ja, je belofte die leunt dus op iets politieks met leefbaar dus Rotterdam. Dat is heel dat erg niet. gevaarlijk. <laughs> Rotterdam, Rotterdam ga maar kijken op straat, het is al rustig. Ik heb, vrijdag had ik een ploeg uit Utrecht hier, ik moest echt zoeken naar overlastgevende mensen, hun viel het ook op, ze hebben er al een paar gevonden. Het is echt een stuk rustiger op straat, het is het werk. je kan het zelf zien. Ja. Mensen, komt gerust allemaal een keer langs in Rotterdam. En Als je dan wacht tot eind 2007 moet je eens opletten wat de fijnheid het hier allemaal is. Niet dan? Ja toch? Zeker te weten. Tot dan!